Dr. Altnegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse stikstofbeleid is in strijd met Europese regels, dat zegt de Raad van State in een zaak die was aangespannen door natuur- en milieuorganisaties. Die zijn het er niet mee eens dat tien intensieve veehouderijen in kwetsbare natuurgebieden. in Brabant, Gelderland en Limburg mogen uitbreiden, omdat de overheid verwacht dat de hoeveelheid stikstof daar zal afnemen. Door de uitspraak staan bijna 200 verleende vergunningen... aan veehouderijen en andere bedrijven op losse schroeven. Boris Johnson moet voor de rechter komen... voor leugens in de brexit-campagne. Johnson beweerde herhaaldelijk dat het Verenigd Koninkrijk... elke week 350 miljoen pond moet overmaken aan Brussel. En dat klopt niet. Een Britse zakenman beschuldigt Johnson... van misbruik van zijn publieke positie. Johnson is een van de kandidaten... om premier en partijleider mee op te volgen. Irak heeft een kleine 200 kinderen van Turkse IS-strijders overgedragen aan Turkije. De kinderen zijn in Irak door hun ouders achtergelaten. Het is niet duidelijk of de ouders nog in leven zijn. Turkije beloofde onlangs dat de kinderen terug zijn voor het eind van de Ramadan. In Oostkapelle in Zeeland is een man van 56 aangehouden... in verband met de dood van een vrouw van 78. Ze wonen bij elkaar in hetzelfde appartementencomplex. De vrouw was met geweld om het leven gebracht. Volgens buurtbewoners is de man die nu is aangehouden agressief. Op bankafschriften is voortaan duidelijker te zien bij welke webwinkel iets is gekocht. Dat moet leiden tot minder verwarring bij consumenten. Betalingsverwerker Molly toont voortaan meteen de naam van de winkel. Tot nu toe was die alleen terug te vinden in de omschrijving. Waardoor veel mensen in eerste instantie vaak dachten dat er iets niet klopte. Het weer, veel zon, paar stapelwolken en ongeveer 18 graden. Vanavond in het westen kans op regen. Morgen veel bewolking en vooral ochtends wat regen. Het wordt morgenmiddag ongeveer 19 graden.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 Op de verbindingsweg tussen de A10 en de A2 richting Utrecht is een vrachtwagen een lading verloren. Die verbindingsweg is daardoor dicht en dat leidt tot file op de A10, de ring van Amsterdam voor knooppunt Amstel. Op de ring oost vanaf Zeeburg een file van 4 kilometer en de vertraging is richting Amstel ongeveer 10 minuten. Verder file op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht. Daar moet je ook rekening houden met 10 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 In tien jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief. Dankjewel namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Oh, jongens, <laughs> we hebben de tipsklas. Wat is jouw tip voor tip? Mijn Tip is voor tip. Wat is jouw tip voor tip? Mijn Tip is uh, een leuk nummer. Dat is, de, dat is dus een... Uh, is het een oh. beetje een knaller? Een springer? Uh, ik, ik, een danser? Ik, ik heb eerder uh, geen idee. Het is de, de alarmschrijf van uh, Q Music. Oh? Ja, en in 5 Seconds of Summer. Oh. En de 5 Seconds of Summer, dat vind ik een leuke groep. Hij Hij, serieus, hij komt nu nummer bij me aan en ik denk, nou, dit heeft hij geluisterd, dit heeft hij voorgeluisterd. Nee. En hij zegt het nog, ik, ik herkende het in de instantie niet gelijk. Hij zegt, ja, nee, het is 5 uh, Sos. <laughs> ja, Vijf 5 Sos, Ja. Ja. Fast, Josh. Yes, yes hey, Scoopy de baai, Scoopy. <laughs> ja, dan gaan we <laughs> maar eens even luisteren 5 seconds That's of summer easier. Is know, oh,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 It's time that you say you're gonna leave, that's when you get the very best of me. You know we need it like the eye, we breathe, Eye, ah, we breathe. Yeah, yeah I love you so much that I hate you. Right now it's so hard to blame you, 'cause you're so damn beautiful. It's so damn beautiful. Is it easier to stay? Ik denk Summer hoorde je net voorbij komen. Oh, en Patrick die gaat bijna... Het was een stoeltje. Het was zo slecht dat ik achterover me... Nou, ja. Ja, ik vond het niet heel slecht, maar... Ja, dan, ik, uh... ik vond het een beetje een, een... Het was niet wat je ervan verwachtte. Nee, ik denk nou, dat, dat Sos, dat, dat, dat knalt die tent uit. Ik denk dat Sos, dat knalt die tent uit. <laughs> weet je wel? Ja, het <laughs> een beetje v uh... verwachten. Ja, ja, maar zo goed, ja. <laughs> maar uh, helaas. Ik denk, nou ja, blind gokken dat het een lekker nummer is, maar het viel tegen. Ja. nou, ik heb het klonk hem. niet verkeerd, maar het was niet top. Ik, ik heb een plaat voor je kla klaar staan. Je gaat waarschijnlijk vreselijk lachen, maar ik echt, ik heb deze plaat heb ik de hele week al geluisterd. En het is van ik, dit jaar. Ik, ja, ik heb hem al drie keer, ik heb hem gewoon drie keer per dag minimaal geluisterd, omdat het is zo lekker als je een, als je, als je een, uh, een, een, in ieder geval dag hebt, gewoon echt een, een echt. En zo'n dag heb. Nou ja, dan dan moet je gewoon dan moet je gewoon dit opzetten. Oeh ja. Is met jou met mij heel goed. Snelle wolken, ja en nee, mijn dame oh. zegt je kan gewoon niet zachtgerijndig zijn als deze plaat opstaat oh. dat gaat gewoon niet wat heerlijk zeg dit hij is leuk ik, hè? Ken, ik kende hem al wel een beetje maar ik heb hem nog niet zo gehoord als we hem net hebben geluisterd nah, <laughs> dit is toch geweldig ja mooi hè dus wat, had je, ha, hoe had je dit überhaupt ooit van Gerrit Jolijn kunnen verwachten nou ja helemaal niet en dat is eigenlijk leuk <laughs> ik, ik heb hem twee weken terug gehoord ik hem voor het eerst maar dat was meer ik was, ik was ik reed onderweg naar huis op in ieder geval nee onderweg naar mijn werk en het was het was maandag het was echt een typische maandag was het nee. en ik had echt zoiets van uh, ik heb er gewoon, gewoon geen zin in weet je echt nee. gewoon totaal niet al die sacherijnige koppen waar ik geen trek in heb ja, ja, ja. weet je al dat gezeik aan je kop ik denk nou daar heb ik gewoon echt geen trek in jongens ik begrijp het eerst al een beetje zoeken weet je in die lijsten denk nou weet je mijn normale lijst is dat dat is dat dat dat heb ik toch dat dat is het niet ja en ik denk, nou, ik pak deze gewoon. In ieder geval, ik denk, nou, weet je wel, ik snor de erop. Weet je, links, rechts, toch een beetje vrolijk. Ja, yeah, ja. Yeah. En deze werd natuurlijk als eerste gepresenteerd, omdat het dan de nieuwste plaat is. Ja, het is de nieuwste plaat, inderdaad, van Gerrit ja. Joling en de snor de Geweldig. En Heerlijk, dan moet je hè? wel de, de Dr. Root radio remix moet je pakken. Uh, dat, is, uh, die, ja, dat is gewoon drie minuten zeven, dus gewoon een beetje reguliere muziektijd. Ja, anders is het te lang. Nou, je hebt ook de extended version, maar daar merk je volgens mij niet heel veel van. Ik denk dat daar een minuutje verschil in zit, dat valt wel mee. Er zit geen pilletjes bij. Nee, nee niet, ik heb er minder van. Nee, ja. nee maar ik, ik zette deze dus op uh, en ik dacht ik, op een gegeven moment echt zoiets van... Wauw, dat is echt gewoon top. Ja. ja, lekker knaller voor in het weekend ook. Hij had ook echt een, een beetje een soort van sneer volgens mij naar, naar uh, Douwe Bob. Want die had natuurlijk, die had natuurlijk een, beetje een, ja, een beetje een rare tweet geplaatst op een... Uh, op het feit dat hij Zigodome twee keer heel snel natuurlijk achter elkaar heb uitverkocht. ja, ja. Niet de eerste keer natuurlijk, maar uh, die die, Bob die zei op een gegeven moment... ja, nee, wel een beetje raar dat, uh, dat uh, snolle Bollekes uh, de tent uh, twee keer uitverkocht. Dat is een beetje de muziek en een beetje te pijlen. wat wat niveau is van de mensen in Nederland. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die stemmen op Forum voor Democratie. Ze dus maken een beetje een vieze vergelijking. En dan hebben hebben gelijk de heel veel artiesten ook weer de, de grond ingestampt. Dus je hoort hem op een gegeven moment in dat nummer hoe je hem uh, zeggen... Uh, uh, ondanks dat er mensen zijn die zeggen dat het, ach, dit, dit is toch geen muziek en hij vat het allemaal heel grappig op. En dan zegt hij: van, ah, joh, geen, geen idee, uh, in ieder geval geen idee, maakt niet uit. Bast alleen een huil uit. Het is een top-amusement. Daarom springt de hele tent. Ja. Nou, lekkere, gaal, die reacties gaal. van de snollebolk is altijd... Ja. Hij denkt alleen maar feest. En wat maakt niet uit wat mensen ervan nou, muziek is, vinden. Ja, het is top. Het is, ja. het is hartst, het is, hij heeft het hartstikke leuk gedaan. Dus voor feestjes is dit toch ook waanzinnig? Ja. Hij doet, hij doet me eigenlijk een heel klein beetje... doet hij me toch denken aan, aan de gebroeders Co. Wat, wat gebroeders denkt, Toet toen 10, 15, 15 jaar geleden, ja, geleden uh, waren. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat was, die ook. dat was ook gewoon top. Maar en ze is, de... is gewoon nog even een stukje, stukje erbovenop. Ja, over de top extra, weet top. je. Hartstikke ja, goed. Ja. Maar ze maken nog steeds ah. muziek, hè, broeders Ja, nee, zeker, zeker, <laughs> zeker, zeker, zeker, zeker. De gebroedersco. Fantastisch. <laughs> dat was wat. Ja, nee, dus nogmaals: het tip van Patrick is uh, van deze week is: Easier, Five Seconds ja, of Summer. Dat is iets te easy. Uh, ja, dat uh, maakt niet uit. Maakt niet uit. Een nee, een ik heb uh, gekozen voor een knaller die echt past bij, bij, bij, bij iedere dag. Al heb je een rot humeur, zet deze gewoon even op. Maar je, springt het allemaal van je af. Total los uh, van snollbollekken en Geras Joling, de Dr. Who Radio Remix. Dat zijn zover de twee tips die we hebben. Vanity is er nog niet. Maar we ja. hebben wel gezien wat Vanity voor promotie werkt. Ja, leuk. heeft moeten ik doen. Ik denk dat ze op het circus hebben gewerkt. Dat of op de kermis. Ook. Dat Om... denk ik ook. Ze zat op zo'n plateau. Ja. En dan, moet je, en dan he, heb je zo'n bal. Ja. En die moet je op de, in de in Plateau de boven. Ja, Ze ja. zat op een plateau boven een tank met water. Ja. En dan moet je dus op, op de, de stip, de, de rode stip even op de stip mikken die dus daarnaast hangt. En als je raakt, dan valt het plateau naar beneden... en dan valt, val je dus in het water. Ja, Vanity dus. Dat heeft Fanny dus <laughs> denk, drie uur vandaag moeten verduren. Ik vind het leuk voor haar. Ik ben blij dat ze dat hebben gedaan. Ik ben trots op haar. Ja. Ik tot. hoop dat het, dat het gefilmd is. En dan kunnen wij namelijk ook weer lachen. Ik hoop voor haar dat het geld heeft opgeleverd. Dat hoop ik ook voor <laughs> haar, ja. Dan heb je wel echt een, een rotbaan. Ja, nou ja weet je, als het leuk is voor de kinderen, kan ik me voorstellen. wat zo is natuurlijk ook wel weer. Dan, weet je, dan, dan, dan doet ze dat gewoon. Weet je, dat, ja, dat is, is niet moeilijk. Hadden. Nee, dat is sowieso. Dus ja, weet je. Ik zou het ook zo doen eigenlijk. Dat is ook wel weer wat. Uh, ja. Hey, ja. Wij gaan uh, gewoon lekker verder. Want ik heb uh, nog, een, uh, nog een andere plaat voor jullie klaarstaan. Die is uh, nieuw binnengekomen. Een, een week, twee weken geleden. Als ik me niet vergis. En dat is van Fischer. En Patrick, jij hebt hem waarschijnlijk nog niet gehoord. Maar Fischer nee. die heeft natuurlijk de plaat Losing It. Heeft die hij er al een hele tijd in staan. Maar ja. nou, hij heeft ze met een nieuwe plaat gekomen. Een aantal weken terug. You Little Beauty. Oeh. telefoon uit, Patrick. Ja, Doe het nou. Oké, okay, bij deze. Phone down, Calvin Harris. En, uh, nee, niet Calvin Harris. Je hoorde Armin van Buren hoorde je onder andere. Ja, ach joh. Zelfs de, zelfs de sterren glijden wel eens uit op het ijs. Doe liep. liepie. In mijn bloed. In mijn blood. mijn talent. In talent Ja, dit is echt één bak talent. Nee, een bak ja, je hoorde net uh, onder andere Howdy Love de, van de Chainsmokers en Five Seconds of Summer. Daarna hoorde je uh, even kijken dat was. Ja, jullie op beauty van Fisher. En helemaal aan het einde, Phone Down en Armin van Buren hoorde je voorbij komen. Lekker plaat over het algemeen. We zitten alweer bijna aan de klok van half negen. En uh, ik zie dat jij wat hebt. Nee, gaat ze doen. En het is, het is, 6 mei is dat uh, gereleased. Ja, maar de, de, de, de, ja, ik, heb, ik klik het gewoon even aan. Oké, okay, nee, prima. Het is luister. is oud nieuws, maar Maakt niet uit, nog niet maar, behandeld. Uh, niet behandeld in ieder geval door ons. Voor de mensen die dit gemist hebben. Goed nieuws. Wie is een fan van Adele? Iedereen? Ja, heel z'n antwoord. Ja. Dankjewel. I de, hele, de hele tent zegt oké. Okay. Hartstikke goed. De verhalen over Adele lijken ze de laatste tijd niet te zijn opgehouden. Zij maakte onlangs bekend te gaan scheiden. En zij schijnt alweer een nieuwe liefde te hebben. En ze bevestigt nu ook een nieuw album. Yay, in een bericht op Adele's Instagram staat, laat de nu 31-jarige zangeres weten dat het nieuwe album eraan komt. En naar haar 31ste levensjaar in het geheel in het teken staat van haarzelf. Ook grapte de zangeres nog dat, misschien een, dat er wel een drum bass album wordt. Maar dat, dat, ja, dat is natuurlijk vrij sterk. Dat bekennen dat, dat, Adele een klein beetje. Maar er komt dus een nieuw Ah, in ieder geval, album aan van Adel. begin dus ja. deze maand al, is er al, is er al wat over geliekt, dus kennelijk. Maar het is nu helemaal officieel. Dat is wel fijn om te dat weten. Is wel lekker. Dat ja. is zeker. Eindelijk lekker. Le ja. Heerlijk. Ja, heerlijk. heerlijk. Adel. Ah. Nee, Daar gaat je hart hard van kloppen. Met 200, uh... 2,6 miljoen likes. Ja. Leuk man. Ja, Adel, die verzint ze wel. <laughs> nou, Ik jij schrijft ze uit zijn mouw. Inderdaad, ja. huppakee. Uh, huts. De, de, de. de. <laughs> Oh, jongens, nou, nah. hey, We gaan nog één plaatje luisteren. En dan gaan we lekker uh, door naar het moment van dit uur. En dat uh, is uh, niemand minder dan. Uh, ja, de man schrijft nu aan tafel. Maar die gaat zo uh, voorbij komen. We gaan eerst even luisteren naar een, uh, naar een plaat die voor Patrick heel speciaal is. Ik het. Tot zo. Tot zo. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both the us, both the us, both of us, both the us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. I'm gonna shake all the way in the dirt under me, yeah I'm gonna shake all the in the dirt under me, yeah I'm gonna shake, fold away in the dirt, yeah the me, yeah shake, fold away in the dirt, yeah I'm shake, fold away in the dirt, day, yeah. shake, fold away in the dirt, yeah, gonna shake throw away in the turd, yeah. Kort rij. Kort ja, je hoorde Kelvin Harris Ragan Bowman en Giant worden hier onder andere voorbij komen. En zonder verder omhaal, hier is hij dan. De ja, man schuift nu aan tafel: schuif: je weet ik ben kapabel: vertel echt geen fabel. zoeter dan de waffel: mijn gezond. En ik breakdown. Heerlijk. de en ik ben live in de house en van de Yeah Euro en studio rapper. blij de Hartstikke goed. We gaan er weer tegenaan, dames en heertjes. Want de nummer 20 tot en met 10 staan alweer klaar voor jullie. Dan te beginnen met de nummer 20 uiteraard. Body, Loud Luxury en Brando vind je 45 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 16, is 4 plaatsen gezakt. En op plek 19 hebben we Starry Night, Peggy Goo. Stond nu 3 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 21, is 2 plaatsen gestegen. En What I Like About You is weer Back From The Ashes. Is van plek 20 naar plek 18 gestegen. Er staat nu 9 weken in de lijst. Kali Cali Den Disclosure vind je deze week op plek 17. Staat 11 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 18. Is ook gestegen. En On My Way Ellen Walker stond vorige week op plek 11. Is staat nu op plek 16. Stond ook alweer 9 weken in de lijst. Fisher met You Little Beauty staat nu voor zijn tweede week op reis. Dat in de lijst stond. Vorige week op plek 25. Uh, nee, stond op plek 25. Staat nu op 15. Stijgt 10 plaatsen maar liefst. En Who Do You Love? The Changemakers. 5 Seconds of Summer. Staat deze week op plek 14. En staat nu 15 weken in de lijst. Phone Down. Armin Van Buren met Gary Bay. Staat 3 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 15. Is dus twee plaatsen gestegen. En op plek 12 hebben we Giant. Calvin Harris, Rag Bone Man staat nu op plek 12. Stond vorige week op... Uh, even kijken, plek 10 is dus twee plaatsen gezakt alweer. Zo, zo. Hij blijft nog wel. Ja, ja. Tough Love, Avicii, Agnes en Vargas en La Gola. Twee weken in de lijst. Stond nu op plek 11. Stond vorige week op plek 13. Twee plaatsen gestegen...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 Spirit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 this one up. Diablo zit met Piever. Die zal mijn koorts hebben nu met dit weer. Ik wacht nog niet hopen voor je. Up. Up. Up. Up. Up. Ui, ui. Lekker. Heerlijk, heerlijk. Ja, yeah, je hoort het. Wow. Maar ja, hij gaat lekker down, want hij is klaar, die plaat. Hij is gewoon klaar. Lekker. Heerlijk. Wow. Jij gaat morgen lekker hondballen? Ja. Lekker brak? Nee, nee morgen, morgen. Ik ga geen druppel drinken vanavond, denk ik. We ik ga voorkomen tot de los. <laughs> ik drink niet. Nee, jij zuipt. Zoiets. Dat is oké, okay. het zeker noemen. Dat is zeker. Ja. Hey. Ah, de wedstrijd is pas om twee uur. Ik heb een slaapfeestje waar jij wel naartoe wil. Meen je niet? Vertel, ja, ik ben helemaal hyped. Helemaal hyped? Hyped. Hyped. Ja, super. Top. Waar wil ik heen? Chantal Jansen, die geeft namelijk een slaapfeestje Yippie. in de Ziggo Dome. Meen je niet? Oh, daar ben, ja. ben ik ook vooruitgenodigd. Ordinaire hier, pyjama gangbang. Nee, Chantal Jansen, die geeft in november de grootste pyjama party van Nederland... in de Amsterdamse Ziggo Dome. De presentatrice ontvangt op 16 november in een groot bed... gasten die eerder voorbij kwamen in haar programma. Chantal blijft slapen. Onder andere wie? Liel, uh, ja, onder andere wie hè? Lil Kleine, Maan, Victor, Mits... Vanke Louise en later er worden er nog ook optredens bekendgemaakt. Uh, een grote pyjama-party geven voor het publiek uh, en alle bekende slaap, uh, slaapgasten. Is ja, juist een droom gewoon die uitkomt, reageert uh, Chantal Jansen in een persbericht. En het publiek uh, wordt gevraagd om in slaaptenu te komen. Uh, de pyjama-party is de afsluiting van nieuwe reeks logeerpartijen... die vanaf het najaar worden uitgezonden en Chantal blijft slapen. krijgt overigens een andere, nog onbekende naam. Oké. Okay. Ben we dus, Het is een cliffhanger. Wil jij... Tussen de lakens duiken. Met Chantal Jansen. Tuurlijk. Ja, ja, jij ja, dat ja, willen? Ja, ook, hè? Jij ja, ook. Jazeker. <laughs> zeker. Ik zou ontkennen als ik zou zeggen... Gertje, dat, dat ik dat niet zou willen. Nee. Ik zou echt... echt mijn, mijn, mijn, mijn kok doet dit... <laughs> ja, ja, ja, ja. Dus heerlijk. Ja. Als je het over slechte verhalen hebt. Nee, Dan is er maar. eentje van. Echt. Ja, ja. Kansloos. Ik schud ze zo uit mijn mouw, ook hè. Ik schud me zo uit, uit, uit mijn ah, Ik zie die apel gaan. Daar gaat hij al. Wat slecht. Heerlijk. Heerlijk. Oh, oh, het hebben we ook een, echt een professioneel programma. Ja, maar hartstikke professioneel. Oh. Ik, ik, ik, ik zie ook dat de, de, de, de, de, technische, de, de technische man, de TD, die staat nu heel keurig te wachten voor de deur. Want die, wacht, die wil dan niet onderbreken als we dan aan het praten zijn. Maar ik denk dat wij vast wel nog een kwartier kunnen volhouden. Ik ben benieuwd of je dan nou ook nog een kwartier voor die deur blijft wachten. Hij hoort het niet. Hij hoort het niet. Nou ja, als ik zeg aan Marcus, Marcus, mijn naam. Dan doet hij uiteindelijk toch die deur open. Hij durft binnen te komen. ik denk, je staat er zo keurig te wachten. Ik denk, jij wil de uitzending niet verstoren. Niet dat er veel te verstoren valt. Wacht even. Valt hier nog wat te verstoren dan? Vast wel. Zoals? Het is een professioneel programma. Een professioneel praatprogramma, onder andere. Het is bijna zo professioneel als wat wij vroeger deden... Zo hé. Hey. Ja. Je, je bedoelt The Nightwalk Ja, die ja. ja. <laughs> er was één zaterdag was die van Radio Mario en de tweede was van ons. Uh... Elke tweede inderdaad. Oh, dat was echt... Oh. Ja, ik, ik mis wel een beetje die frituur, maar daar doen we hier niet meer aan. Nee, dat mag niet meer Mag nou. dat niet oh. Nee, ja, mijn eigen regels. Maar ja, vroeger, vroeger... We dronken bier in de studio, we waren aan het rook in de studio... Dat, was, uh, dat waren andere tijden. Dat is, tien jaren, tijden. Dat is mini minimaal tien jaar geleden. Ja, nou nu heb je gewoon een professioneel radioprogramma. Ja, dat wel <laughs> ja jaren jaren. Het, li het lijkt ergens op. Frank Daan. Hey. <laughs> zo goed <kan het> ook. <laughs> tien jaar tijd. Dat is zootje ongeregeld, naar iets meer geregeld. Maar nog wel Ja, dat is tien jaar geleden. M ja, tien jaar na, meer dan tien je jaar geleden. Zijn jullie al zo jaar geleden. Ja. ja, nou ja, zo Schoon. lang zitten we. Wij hebben samen de Nightwalk oh. nog gedaan. Met, met uh, de, de, de heer J.F. Kennedy Franzen. <laughs> hebben wij nog de Nightwalker gepresenteerd. Oh jee. De ja. goede oude tijd. Cyber. Ja. ja, dat was wel de goede oude tijd. We hebben wel echt vreselijk gelachen. Dat was echt... Uh, we hebben wel wat, wat uitgehaald. Uh. Was ik er maar bij. Ja, daar, dat, dat, dat zijn echt programma's. Daar had je gewoon echt bij moeten zijn. Daar stond je toen al? Ik ben nog niet zo oud. Oh jawel, ik ben, ik ben ouder dan jij denkt trouwens. <laughs> nou, dat wij de Nightwalk deden kwam hij net van de basisschool af. Dus. Hey, ma, jongen. Ik ben, ja. We schelen twee jaar. Twee jaar? ja. Jeetje ja. mina, man. En ik denk dat hij 16 is. Ja. 27, G. 27. <laughs> Broekie. Ja. Ja. Echt wel even nog komen, jongen. Ik ben wel versleten. Ja, doe jezelf. Doe je gewoon helemaal de zelf. Ik ben de baas. De baas. De baas. De baas. De Maar uh, ja. ben je door de plaatjes heen? <laughs> nee, nee, nee. Ik heb nog dat, genoeg plaatjes. dat het zo'n lulprogramma is geworden. Nee, ik ben nog, ik ben nog helemaal niet door de plaatjes. We moeten er nog vier. Uh, nou, <laughs> nog wel meer zelfs. Maar uh, <laughs> nee, ik heb, ik heb nog genoeg. Ik heb nog genoeg klaarstaan. Ik heb al 40 veert, ja, platen in totaal. Om te kunnen draaien, ik kom er niet altijd aan toe. Maar 40 heb ik er. Nooit aan toe. Ik heb maar even 12 voor 2 uur en 20 minuten... en ik heb een programma van 2 uur. Radio-editie heet dat. Dan worden die plaatjes net allemaal iets sneller en iets korter. Ja, ja. Ze, ze zitten al op 2 minuten 45, 2 minuten 50... de langs is 3,5, dus... Uh, Moeten ze nog korter maken, de fan versie de, shor de, short, de short edit zou gewoon eigenlijk ideaal zijn... als iedere plaat gewoon 2 minuten heeft. Dat is gewoon, dan, dan, dan kom ik wel uit. Je kan ze vragen, maar uh, ik denk niet dat ze, dat ze er wat mee gaan doen. Dan moet je toch zelf creatief gaan worden. Ja, ik denk het wel. Nee, het ja. gaat die tijd echt komen. Of een derde uur. Oh, dat is wel lekker hoor. Of oh, een derde uur. <laughs> nou, oeh. gevoelig, hè? Gevoelig, he? gevoelig vind ik je. het. <laughs> ik ben hier even aan het vechten voor een derde uur, ja, maar dus, uh, Volledig met de verkeerde persoon. Technisch kan ja? het allemaal. Technisch kan het allemaal. Maar praktisch. Praktisch. Moet ik geld kan het gaan, het gaan, gaan betalen? Moet oh. ik geld gaan betalen? Ja, dat is een probleem wat, uh, wat al dagen en nachten uh, door, mijn, door mijn hoofd speelt. Derde en derde uh, uur. Gaan we, ook maar, uh, gaan we ook maar gelijk verder. Want Jackson Jones en Martin Solvig hebben hetzelfde probleem... Ja, all day and night. Maar dat komen we goed. Every single word is perfect as it can be, cause I need you here with me, she looks good in the morning, and she don't even know it, I don't want you to go yet, can we stay,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 Bijkomen Merkel en je hoorde Martin Garrix, de Summer Days. Ik had het net, uh, we hadden het er net even over. We worden Marcus, hoor van dan hoor in de studio. Ik heb met Marcus ben ik uh, uh, nou Marcus. Die zat er destijds al, maar ik ben 13 jaar geleden en als, als ja, ongeveer op de kop nou, op de kop af zal het niet zijn, maar 13 jaar terug ben ik hier ben ik bij CIVAN binnenkomen wandelen. En dan is het, als ik me nu te bedenken, wat is dat snel gegaan? Dat is gewoon niet eerlijk. Toen dat Mike nog haar ja. Ja, <laughs> zeker. Zeker. Dus ja, we gaan straks wel even reminissen. Maar uh, eerst even voorbereiden. Dames en heren. Al is het 13 jaar geleden. Ik heb hier wel de nummer 1 voor jullie klaarstaan. Maar we beginnen eerst bij nummer 10 in dit geval. Want we hebben allemaal de legtaten al gehad. Om door te trappen. Op nummer 10 hebben we Happier, Marshmallow en Bastille hebben staan. Staat nu uh, 39 weken in de lijst. En stond vorige week op plek 9. Is één plaatsje gezakt. Dus Fever, Dan Diablo en Sit vind je op plek 9 deze week. Is één plaatsje, nee drie plaatsen gestegen. Stond vorige week op plek 12. Staat nu vijf weken in de lijst. En I'm Not Alone, Camel Fat Remix. Staat op plek... Uh, Achter deze week, net als vorige week, staat nu een maand in de lijst. En op plek 7 hebben we Carry On, Kygo en Rita Ora vijf weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 6, is één plaatsen gezakt. All Day and Night, Jacks and Jones, Martin Solvig, Present Europa. Zeven weken in de lijst, staat deze week op plek 6, is twee plaatsen gezakt. Op plek 5 hebben we Here With Me Marshmallow en Staat nu 11 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 4. Ook één plaatsje gezakt. Daartegen uh, springt Summer Days van Martin Gerrits, Malcolm Moore en Patrick. En. And... En Martin Solveig. Springt drie plaatsen omhoog. Van plek 7 naar plek 4. Staat 4 weken in de lijst. Dan net als vorige week. Peace of your heart. Medusa. The Good Boys. Staat 4 weken in de lijst. Stond ook vorige week op nummer 3. Then don't call me up. Mabel. Plek 2 deze week. Hartstikke lekker. 16 weken in de lijst. Net als vorige week. En SOS Avicii, aloha Black. Ik denk, ik kan er wel doekjes omheen winnen. Maar dat weten we toch. Die staat op nummer 1. Net als vorige week blijft hij daar gewoon staan. En hij staat al 6 weken op 1. Mag wel even gezegd worden. 6 weken op 1. En terecht. Ja, ik heb het al nummer. gezegd, dit is de erfenissen van Avicii, zijn muziek. En dat zijn ook de nieuwe platen. Het is wel zwaar, nogmaals 13 jaar geleden. Maar we zijn 13 jaar verder. Twee jaar Euro Breakdown verder in de tussentijd we bijna. Bijna wel. Dus ja. zijn we 2 jaar Euro Breakdown. Goh. Dus, het uh, gaat echt snel. Het gaat heel snel inderdaad. Eigenlijk. En wat hebben we een lol, hè? Precies. Goh. Wat een plezier. Wat een plezier in het educatief programma. Wij, wij vullen dit educatief programma. Dit <laughs> is een shout-out <laughs> van ons. <laughs> en voor jullie, SOS Avicielo Black. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. A bag